Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. In delen van Apeldoorn en Hoogsoeren zitten zeker 1600 huishoudens zonder stroom. En door een waterleidingbreuk in Apeldoorn hebben ze ook geen water, meldt Omroep Gelderland. Volgens netbeheerder Liander zit het probleem in het 10.000 volt netwerk. Monteurs werken aan een oplossing. Of de stroomstoring en de waterleidingbreuk met elkaar te maken hebben is onduidelijk. In de Thaise hoofdstad Bangkok heeft de politie met rubberkogels geschoten op demonstranten. Ook werden waterkanonnen en traangas gebruikt. De betogers verzetten zich tegen de vervroegde verkiezingen in het land, omdat die vrijwel zeker worden gewonnen door de huidige premier Yingluck Sinhawatra. Ze probeerden een stadion binnen te dringen waar kandidaten werden geregistreerd voor die verkiezingen en dat liep uit de hand. De protesten tegen de Thaise regering begonnen in november. Nu zijn demonstranten onderweg naar de residentie van de premier. Zo'n 500 agenten zijn ingezet om het gebouw te bewaken. De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft onderschat... hoeveel cadeaus dit jaar via internet zijn gekocht. UPS had gerekend op 132 miljoen pakketjes in de week voor kerst... maar het werden er veel meer. Dat kon de dienst niet aan... en dus heeft niet iedereen zijn bestelling op tijd in huis. Het lijkt erop dat UPS te weinig ruimte in vrachtvliegtuigen had gereserveerd. Online-winkel Amazon stelt een onderzoek in. Volgens gedupeerden had UPS kunnen weten... dat steeds meer mensen hun kerstcadeaus op internet kopen. Ongeveer 2,3 miljoen mensen hebben gisteren... naar de kersttoespraak van koning Willem-Alexander gekeken. Volgens cijfers van de stichting Kijkonderzoek... bekeken 1,7 miljoen mensen de toespraak rechtstreeks. Ter herhaling, aan het einde van de middag... werd er ruim 600.000 kijkers gezien. Het aantal kijkers naar de laatste drie kersttoespraken... van koningin Beatrix lag net iets boven een miljoen. Het weer het blijft vandaag overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. Verder kan in het zuidwesten een bui vallen. En het wordt 6 à 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Komende nacht en morgen overdag gaat het weer regenen. En ook trekt de wind dan opnieuw flink aan. Aan zee naar stormachtig kracht 8.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 Het geluid van 2013. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zo waarlijk helpen mij. Ik heb hier al horen zeggen dat Gele en al vergiftigd is. Moet je dan zeggen dat je geen kampioen wil worden? Je wilt er altijd kampioen worden of niet? Ja. Hier is alles misgegaan wat er mis kan gaan. Ik vind het een rete commercieel goed lied. Een Hollandse echtpaar. Sinds maandag worden ze vermist. Des verdwenen. Dit is tot half vier het geluid van 2013. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. April 2013. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander. die de verantwoordelijkheid voor deze mooie taak op zich wil nemen. Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden. welk koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en de opvolger Willem-Alexander. De directeur van het kabinet van de koningin loopt nu naar de koningin toe die de pen al in de handen heeft. En nu met haar laatste daad als koningin ja, maakt ze zichzelf weer prinses en haar zoon koning. Op dit moment gebeurt gejuich vanaf uh, de dam. Ook binnen te horen kun je aan de gezicht te zien. Hey, ja. Wat vindt u ervan? Ik denk ook aan mensen die er lieve zijn, die niet mee mogen. Ook aan haar, van uh, Klaus, weet je. Toch triest. Sorry. Je, je bent je koningin kwijt, maar je krijgt er ook wat moois voor terug. Lieve moeder, ik treed in uw voetsporen. Van mijn ambt heb ik een helder beeld. Wat de toekomst brengen mogen, weet geen mens. Maar waarheen het pad ook leidt en hoe ver het ook voert... uw wijsheid en uw warmte draag ik met me mee. En ik weet dat ik de gevoelens van velen in Nederland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 Dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking stellen. Zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.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 Mark Robin Visser ja. tussen de menigte. Er wordt hier druk gezwaaid en gewaaid. Denkt u nou dat ze ons al kunnen zien? Ja, ik denk het wel hoor. Ja. Al, uh, tussen al die andere mensen. Een van de vele, maar toch, maar het gaat om het gevoel dat je hier bent. Ja. Je hoeft het dan niet zo echt te zien. Het plein is helemaal oranje, mag je wel zeggen. En deze grote meneer met een pijp in zijn mond, die zei net, wat zei u nou net, de stoplichten? Heel subtiel dat de stoplichten oranje knippelen. Ja. Zelfs de stoplichten zijn oranje. Ja. Nou, dat vind ik toch wel erg goed geworden. Zeg, we hebben een nieuwe koning. Ja, fantastisch hè? Helemaal ja. geweldig. Dan, we dan krijg het ook heel leuk om bij te zijn. Heeft u foto's kunnen maken van zo'n afstand? Nou, dus ik thuis gek denk ik dat het niet helemaal gelukt is. Nee, nee. We luisteren even naar het volgens En En Marco op en komen zo weer terug. Voor. Heeft hij goed gehoefd? Nou, we zijn er zeker klaar voor. Amsterdam, oh, hier zijn we! En het Koningspaar, voor u het Koningslied. Door de regen en de wind zal ik naast u blijven staan. Ik bescherm gekeken tegen alles wat ik wil. Dankjewel, Manny Moor. We moeten even naar Memnorema heen. Ja, er gebeurt iets bijzonders wat niet in het programma zat. De boot met het Koninklijk Paar en de prinsesjes legde aan bij dat podium waar Armin van Buren bezig was met het optreden met het Concertgebouwenorkest. En ja, het publiek krijgt als cadeautje dus een Koninklijk Bezoek. Laten we even mee luisteren naar de muziek.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 Dat er giftige dampen zijn in het riool en ook in de Schelde is er giftig spul terechtgekomen. Dat komt door het bluswater. In de straten die lager liggen, dus naar de Schelde toe, dat daar dus uit rioleringen wel gassen zijn. Dat leidt hier toch wel grote zorgen bij de bevolking. Mensen weten niet meer of ze nu om rioolputjes heen moeten lopen bijvoorbeeld. En ook uit voorzorg zijn toch de schelde -kaaien. dus de wegen langs de Schelde hier, die zijn afgesloten. In Vlaanderen is in de buurt van Gent een aantal goederenwagons met chemische stoffen ontspoord en ontploft. De ravage is enorm, maar er zijn geen ernstige gewonden. Er zou nog steeds ontploffingsgevaar zijn, maar de brandweer probeert het vuur gecontroleerd te laten uitdoven. De trein zou volgens Belgische media bij een wissel van het spoor zijn gelopen. Meteen na het ongeluk ging al het gerucht dat de machinist van die trein met chemicaliën dat te hard reed. Ze zijn nog altijd metingen en zo aan het doen en voor het water te zuiveren en zo, maar voor van de rest zitten mijn huisdieren in met die giftige dampen en zo. Ja, we weten niks nu momenteel. We moeten afwachten. 500 mensen zijn geëvacueerd uit de wetteren. Het gevaar van giftige dampen is namelijk nog altijd niet geweken. Eén persoon kwam door giftige dampen om het leven. 49 mensen moesten naar het ziekenhuis. De gassen die vrijkwamen verspreiden zich door de riolering met het bluswater... waardoor er steeds meer gewonden vielen, zegt de Oost-Vlaamse gouverneur Briers... Hij gaf gisteren eerst het advies dat iedereen thuis moest blijven. Maar we had ook kunnen voorzien dat die mensen, dat zoiets zou gebeuren. En hadden die mensen misschien geëvacueerd kunnen worden voordat ze gewond raakten? Nee, we konden zoiets echt niet voorzien. Want wij wisten bij het, het ontstaan van de ramp hebben wij de mensen weggehaald... omdat er ontploffingsgevaar was en omdat er toxische rook was. En dat wisten we van bij de start. De situatie is dus als volgt dat wij net zijn kunnen beginnen... met het overhevelen van het vervuilde rioolwater. Wij rekenen erop dat dat een twintig uur kan duren. Twintig uur gaat het nog duren. Nog een nachtje erbij, hè? Dat is nou wel zien We waarin moeten blijven, we waarin nog blijven. Hè? Niks aan te doen, zegt deze man hier. Ze hebben net te horen gekregen dat het nog een nachtje extra slapen wordt... logeren wordt op veldbedjes... Als we dat niets kunnen doen, moeten we dat beneden laten. De gevolgen voor de mensen hier zijn groot. Uh, zeker de wat oudere mensen moeten nog een nacht verblijven in hun school. Onze dieren zitten in huis. Uh, die hebben geen eten en zuur. Die zitten opgesloten in huis voor tot daar te gaan. Maar ja, blijkbaar niet mag en de anderen niet. In de Belgische wetteren mogen de 500 geëvacueerde inwoners na het treinongeluk van zaterdag weer naar huis. De veiligheidsdiensten gaan eerst binnen, meten of er nog giftige stoffen in de huizen zitten, spoelen het water door. En als dat allemaal veilig is, dan kunnen de mensen terug naar huis. Het is nog steeds niet voorbij. Mensen moesten vandaag opnieuw hun huis uit. Hoe kan dat toch dat het nog steeds niet voorbij is? Omdat er blauw zuurgas in de uh, rioolleidingen zit. En dat ja. is nogal gevaarlijk. En pas als die riolen helemaal zuiver zijn... en ook alle huizen huis voor huis gecheckt zijn... dan mogen die mensen weer uh, terug hun huis in. De gemeente zegt nu, we willen geen enkel risico meer lopen. Alle mensen die ik spreek, die weten eigenlijk niet waar ze uh, aan toe zijn. We zijn gisteren naar huis gegaan. De metingen waren goed... Maar ik betrouwde niet meer dat er nog een rukhinder hinder was en we zijn die nacht op een ander gaan slapen. En toen we van morgen te wouden teruggaan naar huis, bleek dat de straat terug afgezet was. Heel veel hulpverleners, allemaal ambulances, allemaal brandweermensen, allemaal eerste hulpposten. Er zijn effectief gezondheidskrachten, nu het probleem is het gas is zodanig prikkelend dat het minste contact dat je hebt, dat je al irritatie krijgt van je ogen, van je slijmbriezen. Maar is het ook gevaarlijk dan voor die mensen als ze snel naar buiten gaan? Lopen ze dan gevaar? Nee, absoluut niet. Die moeten echt niet naar het ziekenhuis. Eerlijk gezegd, ik geloof het niet. Absoluut niet. Uh, ik heb hier al horen zeggen dat uh, eigenlijk Gele Wetteren al vergiftigd is. En ik denk dat dat te laat is. Het is vier dagen later en nu beginnen ze nog straten te evacueren. Ik geloof er absoluut niet in. Maar goed, die meneer die heeft er toch verstand van die ja, dat zegt? Ja, maar ja. Het gebeurt zo weeffouten. Slecht nieuws voor een deel van de inwoners van het door een giframp getroffen Vlaamse Wetteren. Ze kunnen pas op z'n vroegst over een week naar huis. Het zijn vandaag de Belgische premier die roep al bij zijn bezoek aan het rampgebied. Wat de eerste zone van 250 meter betreft... zullen de inwoners jammer genoeg zeker niet kunnen terugkeren voor 18 mei. Wat gaat er nu gebeuren als we bij 14 dagen hier in ons huis mogen? Ik moet wel gaan werken. Wie gaat dat betalen? Je weet niks. Niks, niks. Nu zijn de mensen boos omdat ze de een dag mogen terugkomen, de andere dag moeten ze weer weg. Dan mogen ze terugkomen en ze weten niet wat hen te wachten staat. En dit had men kunnen vermijden door meer open communicatie met de bevolking. We begrijpen uiteraard de ongerustheid en het ongeduld. Maar ik benadruk alle diensten werken in voortdurende samenwerking en overleg. Mensen uit het Belgische Wetteren die mogen weer terug naar huis. Ah, dag buurman. U mocht uh, weer terug naar huis? Ja ja, ja, ja, ja. Ik kom nu naar huis. Het is genoeg geweest. Zeven dagen is lang genoeg. Honderden inwoners van het Belgische Wetteren... kwamen gisteravond naar de kantine van voetbalclub Standaard Wetteren... voor een informatiebijeenkomst over het treinongeluk van vorige week. Dames, wat mij opviel toen die deur open ging en de mensen naar buiten komen... is dat men weer kan lachen... Dat klopt zeker. We hebben heel duidelijke informatie gekregen. Uh, we hebben alle mogelijke vragen mogen stellen. Dus dat was zeker al een pluspunt voor deze vergadering. Er was nogal wat kritiek op de manier van communiceren. Maar ik denk dat dit toch wel een extra aantal mensen gaat motiveren... om toch allerlei, positief over de zaak te denken. Ja, natuurlijk. En uh, daarover moeten we misschien eens nadenken. Ik, uh, mijn standpunt was... Ik ga naar deze bevolking zoveel mogelijk eerlijk communiceren. Langs één kant heeft dat verwarrend gewerkt, ongetwijfeld. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Voilà. Dus communicatie blijft ja, heel belangrijk. U luistert naar het Radio 1 Jaaroverzicht.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 Shake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 Wat u nu hoort uh, komt uit het PSV-stadion, waar PSV zijn 100-jarig bestaan uh, viert. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg: 100 jaar PSV. Als je kijkt, uh, de hele rits achter elkaar met de hoofdpunten. En, uh... en dan denk ik aan Brabant, vandaar nog. Licht. De gemoedelijkheid was sowieso, uh, daar hebben we altijd heel sterk in gespeeld. De uitdaging van het familie, familie zijn. Dit. Iedereen komt hier ook heel graag. Ja, ik neem aan dat ze daar heel veel op, eh, ophef over zullen gaan maken. Hè? Omdat het PSV is. Koploper PSV heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen Pek Wolle. Maar natuurlijk ging het over het wangedrag van de linksbek van PSV. PSV International Pieters, die vandaag net zijn rentree maakte na een lang leed. En dan kijkt een goede kaart. Bij het verlaten van het veld sloeg hij een groot gat in een raam... En toen hij bloedend kleedkamer in. En toen ik met het gat afliep, ben ik in die roest gegaan, black-out gekregen en heb ik gereageerd. En... Het grote gat met het bloed. En als je dat gat uh, ziet, dan zitten daar allemaal bloedsporen omheen. Alsof er net iemand uh, nou ja, vermoord is, uh, bij wijze van spreken. Schaam hier? Ja, het zit echt rood van het bloed. Ik heb begrepen dat hij zelfs met een ambulance, dacht ik, is afgevoerd naar het ziekenhuis. Zwaar, overdreven, donkere voor mij. Waar gaan de gesprekken zo uh, een dag na de wedstrijd over? lens. Het feit wat heeft plaatsgevonden is dat je meen na de wedstrijd... Ik denk dat het een beetje te maken heeft met de manier waarop wij de wedstrijd verliezen. Uh, in de catacombe gewacht heeft uh, op Joris Matthijsje. En uh, het, het kleine opstootje dat ik uh, hem toch nog even wou, uh, wou vragen hoe dat precies zat. Ja, het tumult. Uh, Joris, die, die uh, niet echt wilde luisteren en uh, daarna uh, trachten door te lopen, heeft Jermaine uh, zijn shut uh, gepakt. Dat is niet slim geweest. Kijk, je gaat de speler opstaan te wachten om meteen tegen zijn kop aan te slaan of weet ik veel wat. Dat doe je niet, dat, dat doe je niet, dat ga je niet doen. Dat is ook uh, niet des Dat des Jermaine's en onacceptabel. hadden ook respect de laatste tijd, dat is helemaal weer vergeten, jammer genoeg. He? Het valt Pieters en hoe respect. Als ja, dat is de oude Fred Philips. Dit mee, nog mee had gemaakt, die is honderd jaar geworden, hè? dan had hij meteen gezegd: die jongen die krijgt never never nooit geen PV-shirt meer aan. Lappenkaker is verdedigen van PSV zorgt ervoor dat de bal een beetje blijft hangen tot mijn. Uh... Grote droevenes moet ik gewoon zeggen dat het eigenlijk beter was. En daar komt uh, weer een kans voor Ajax. Go. en een doelpunt. Doelpunt van Sikerson. Pijnlijk. Ajax weer op voorsprong. 2-1 in de 51ste, 52 ste Ja, weet je, op een gegeven moment uh, ben je er ook gewoon klaar mee. En weer staat Ajax op voorsprong. Maar wat vooral toch opviel na die 2-3 nederlaag, was geen boosheid. Meer gelatenheid, berusting in Brabant. Nee, PVS Voor iedereen is over eigenlijk wordt kampioen. Het yes, staat vast. Rob de wit geeft de Stalen zien de Jong. Dus is het speculeren op de toekomst en op de transfers al begonnen. De Strootman moet hoger op, Lens wil dat. En Van Bommel houdt het dus ook voor gezien. Een tijdperk dat voor Mark van Bommel verschrikkelijk eindigt. Want hij is tegen zijn tweede gele kaart opgelopen. Ja, dit was mijn laatste. Pure, pure frustratie is het na een compleet mislukt seizoen. Dat moet de pijn doen. We aanvoerder, Je ja, hebt Milaan kwam. Maar na 21 jaar... Uh is het wel mooi geweest. En de advocaat zal zich nu op het kalende hoofd trappen. Moet je dan zeggen dat je geen kampioen wil worden? Je wilt er altijd kampioen worden, of niet? Ik advocaat is een goede coach. Maar Fred Reuter was ook een goede coach. daar lag niet aan. Ik had sowieso al besloten om maar één jaar te blijven. Halfcoach Philip Cocu. Een nieuw tijdperk. Het tijdperk Philip Cocu. Ik ben iemand die graag bewust stapje voor stapje de weg uh, bewandelt. Dames en heren, PSV predikt niet de revolutie. Kampioen worden is niet altijd het doel. Maar wenst de evolutie met een flinke trap een stuk vooruit te brengen. Het doel van PSV is kampioenwaardig zijn. conclusie, uh, een harde hoofd. De directie van PSV en de Raad van Commissarissen uh, hebben keiharde kritiek te verduren gekregen van het Forum PSV. Het uh, is weer een mooi staaltje van, dat is verkrampte. Hè? Men heeft geprobeerd om het rapport niet te publiceren. Ja, dat, dat is toch een misrekening geweest. En men zegt, het is dan dat forum, hè? Uh, dat er een angstcultuur heerst bij de voetbalclub. Als iemand hier goed functioneert, zit hij hier buitengewoon op zijn plek. En is het ook die beschermde omgeving. Je ziet wel dat hij er ontzettend tegen aannikt. Het is een baasje. Nou ja, dat de leiding van PSV uh, te zakelijk is, te afstandelijk is, kil. Uh, dat er geen lange termijn beleid is, geen technisch beleidsplan. Waarbij uh, harde conclusies zijn getrokken over de directie van PSV. De wedstrijd van PSV duurt voort. Het is gewoon uh, schandalig dat je van topclub met een P, topclub met een B hoort. PSV in de laatste negen officiële wedstrijden. Slechts één overwinning. Je voldoet niet aan, uh, aan, aan, aan de... De plicht van de supporters. Hè? PSV die wil bovenin meedraaien. Als je dan uh, tiende staat, het begrip voor een crisis. dan uh, hebben zij het recht uh, zich te gaan roeren. Dus het is niet te raar dat hun zich uit. Ze zijn te weinig gedreven. en... Twee punten uit de laatste vijf wedstrijden, dat is crisis bij een topclub. Het wordt een martelgang in dit jubileumjaar. Eendracht maakt macht. De liefde voor de club wordt er niet minder op. Nee, dat is, die is één keer en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog een licht. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead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 We're Van de afgrond. Ik heb me ontzettend uh, kwaad lopen maken en ik dacht meteen van nou hier moet een antwoord op komen. Iemand met een doodschuim bedreigd, dat uh, ja, vind ik wel echt van de zotte. Dat dus gaat het wel heel ver in Nederland. Dit is schandalig, dit moet nog teruggedraaid worden. Ik vind alle kritiek ook een beetje aan de scherpe kant, uh. maar goed dat schijnt er tegenwoordig bij te horen. Ik vind dat die mensen die zich uh, laatdunkend hierover uitlaten, die moeten zich doodschamen. Echt uh... Positief en gruwelijk negatief, heerlijk, zoals wij zijn als land. Ja, ik vond het niet heel mooi, maar ik heb nou niet zoiets van uh, of, of al die ophef nou echt nodig is. De helft noemt het verschrikkelijk, de andere helft koudt zijn eigen oren van het hoofd. Ik vind het gelukt en ik vind het ook niet erg dat... Er mensen zijn die vinden dat het totaal de plank mislaat. Zin na zin wordt je zelfrespect respect als Nederlandse staatsburger ondergraven. Als je dit op een lagere school aanbiedt, dan zouden leerlingen toch zeggen... meester, dit moet zo niet, dit moet anders. Hou je veilig zolang je leeft. Dwaze zinsconstructies. Ga niet onderuit, voor jou mijn kind, voor mijn pa, voor mijn ma. Loop voor jou, ik vind het net een Sinterklaas gedicht. Kijk om je heen, Wij lopen en met je mee. Ja. Ontroerend. Het is gewoon een lied door Nederlanders voor Nederlanders geschreven. Iedereen kon een stukje tekst konden ze aanleveren. Je wilt te veel en als je te veel wilt, kan je nooit een goed lied. Er zit toch alleen maar een positieve gedachte achter. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen en daar is het dan de dag die je wist dat zou komen. De dag die je wist dat zou komen. De dag die je wist dat zou komen, dat staat ja. mij helemaal bij. De dag die je wist dat, zou, dat zou komen is eindelijk hier. Ja, daar zitten acht fouten in. <lacht> als de kroegbaas dit liedje gaat opzetten, dan gaat de bierpomp uit. Echt ontzettend slecht het Koningslied. Dat een poosje door. Hoe klinkt het zo op de radio? Blijft het dan oh, toch overeind? Ja, ik ben mega blij dat wij het op tijd klaar hebben gekregen. Ik uh, ben ook wel heel trots op wat het geworden is, als ik Dat begin, daar sta je dan. Dat is ook zo negatief. Weet je, met je handen in je zakken en daar sta je dan. Jongen, <lacht> jongen, waar ga je aan beginnen? Sorry, dit is hem. Het is 19 april 2013, het is half negen ochtends in Nederland, het is half twee smiddags in onze rijksdelen. Dit is de officiële première van het officiële Koningslied. Daar sta je dan. Het is een vlaggenschip, vind ik. Het is open, plechtig, het is jong, het is oud, het is modern en het is klassiek. Het is alles in één. Het is wat Nederland is. Goedenavond. Nederland is in de ban van het Koningslied, het officiële lied voor de troonswisseling. This anthem has caused such a public outcry. Nederland zonder Koningslied en zoiets, dat zijn dus de koppen. Many of their loyal subjects object to what they say are the unimaginative lyrics. Durch regen und wind werde ich bei dir bleiben. This song certainly seems to have united the people, although perhaps not quite in the way the composers had planned comité Inhuldiging betreurt de gang van zaken en zoekt naar een oplossing. Ik vind het een, een rete commercieel goed lied. Weet je dat ik het nog niet gehoord heb? Een klassiek gevalletje van uh, zoek de verschillen. Ik had het nooit gehoord, maar je bent wel even ziek natuurlijk. Minister Hennis, goedendag. Het koningslied, vindt u het wat? Ik heb het nog niet gehoord. Ik hoorde dat het net uh, bekend is gemaakt. Dus ik ga dat zo even luisteren. Moet ik even een stukje zingen voor u? Nou, doe, ga je gang. Ja, kijk, moet je op opletten. Dat is heel mooi. Straks voor de koning, hè? Ja. Door de regen... Geplokt, ben ik er dan nu echt helemaal klaar mee, staat op de Facebookpagina. En ik vind het ook zo jammer voor, voor ons koningshuis. Dit had een onvergetelijke dag uh, moeten worden. Misschien kan Willeke Albert in uw liedstellingen. John Jubank bedankt. Ah! Er zijn intussen wel flink wat alternatieven. Hoeveel liedjes zijn er? Tel maar even mee. Oranje bol, hou aan je bol. Je bent een koning, koning, een levende legende Ja, een koning, koning, de eindbaas van de bende Op 30 april, Op 30 april, dan gaat het echt gebeuren Oranje de kleur, oranje de kleur, oranje de kleur Metropool, niet terug? Nee. Ja. Ja. Ja. Bijna Pitty Brandt, wacht even, komt ze Dat was Ik heb er zin in. Leef het koningslied. Hoera, hoera, hoera. hoera. We hebben het over een lied. Meer niet. Wij gaan op 30 april met elkaar een hele vrolijke, leuke dag hebben. Dus dit is het lied. Dit gaat terugkomen aan het eind van het jaar. Sterker nog, het komt nu al terug. Laat ons de melodie horen uh, waarop wij straks uh, Van de meezingen. Hopelijk.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 Dat ooit echt zijn. In de lucht, kom op, yeah De, de V van Willen ja. ah, Die vingers in de lucht, kom op, kom op, yeah De B van Willen is de V van Wij Heel oranje staat zij aan zij. De B van waar, waar me niet van wijken We leggen het droog en we bouwen dijken De V van welkom in ons midden Dat we God je ook mogen prullen De V van Willen Ja, de V van Willen ja. De, de, de van wakker, stamp op eten Miljoenen coaches die weten weten De twee van Altijd willen winnen Wat het ook is, waar we aan beginnen De, de, de van Wij zijn ene mekaar Met de schuis naar elkaar En de boel van houd de... 4, het Radio 1 Jaaroverzicht met de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. Si bueno ella estuvo aquí jugando en el Bolívar Murcia durante no sé cuántas temporadas, pero durante un tiempo y bueno era conocida aquí en Murcia y nosotros particularmente en el hotel la conocíamos porque andere estado otra vez alojada. hangen hier allemaal kopietjes in de hal. Desparecidos, verdwenen. Een Hollandse echtpaar sinds maandag worden ze vermist. Bueno, de bueno, jongen achter de baanlidie heeft nog kort met haar gesproken. Hola, bien, het is een aardige dame, zegt hij. Sí, sí. De kamer waar het stel sliep is inmiddels leeggehaald. Er lagen spullen, bagage. Maar dat heeft de politie allemaal meegenomen voor onderzoek. In Spanje wordt de Nederlandse record-international volleybal Ingrid Visser vermist. Oud-volleybal-international Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. Van de twee is sinds maandag niets meer gehoord, zegt familie. Visser en Severijn werden voor het laatst gezien in Murcia, in het zuiden van Spanje. Ze hadden ingecheckt in een hotel, maar keerden er niet terug. Geen enkele Nederlandse sporter speelde meer land dan Ingrid Louise Visser. In Gouda geboren volleybalster maakte haar debuut in 1994 in een oefeninterland tegen Oekraïne. Een jaar later boekte ze haar grootste succes met Oranje. Europees kampioen in eigen land. De bal wordt uitgeslagen. Het is 15-2 in de derde set. Nederland wint verschrikkelijk met 3-0 hier de finale van het Europees kampioenschap. Visser begon haar carrière bij Landen, maar veroverde pas prijzen nadat ze was overgestapt naar Vught. Dat twee landstitels op rij kozen voor het internationale avontuur. Eerst in Brazilië en Italië... Na zes seizoenen in Spanje. Vooral haar periode bij Tenerife van 2003 tot 2007 stond bol van de successen. Een het blok van. Ik weet visser. Maandag checkten ze in. Dinsdag vertrokken ze voor een afspraak. En daarna hebben we ze niet meer teruggezien. ook zijn cliënten die equipage in de habitation en ze gaan een de playa. Het komt wel vaker voor dat mensen even niet terugkomen. Ze gaan dan bijvoorbeeld een nachtje naar het strand, wat hier dichtbij is. Daarom sloeg niet iedereen hier gelijk alarm. Staan ze officieel als vermist nu te boek? Is de politie op zoek? Ja, de familie heeft sinds donderdag officieel aangifte gedaan, nadat ze dus een aantal dagen geen contact met ze hadden gehad. De politie hier in Murcia is dus op de hoogte, is dus ook aan het zoeken. Er zijn advertenties in de krant gezet om mensen op te roepen om iets te melden als ze iets weten. En gisteravond zijn de dochters van Lodewijk Severijn met hun moeder hier aangekomen. Ingrid Visser dus, Oud Volleybal International, is verdwenen samen met haar partner Lodewijk Severijn in Spanje bij Murcia. Al een week is er niets meer vernomen van Oud Volleybal International Ingrid Visser. De familie riep vanochtend Spanjaarden en Nederlanders in de omgeving op om allemaal doen te zoeken. ...y una de ellas... ...nos lleva a una vivienda... ...en el término municipal de Molina de Segura. Spanje-correspondent Jessica van Springer. ...wat is het laatste nieuws? Nou, het enige wat bekend is, is dat er twee lichamen zijn gevonden... ...van twee mensen die door een misdrijf... ...om het leven zijn gebracht. Posteriormente, como pueden suponer... ...más tarde y también... A un más de en volgens lokale media zou het inderdaad gaan... om de lichamen van Ingrid Visser en Lodewijk Zeeverijn. De, de politie kan nog niet officieel vaststellen... dat het om Ingrid Visser en Lodewijk Severijn gaat... maar veel wijst wel in die richting. We hebben alle indicies om te Que son las dos personas desaparecidas. Op 13 mei komen Visser en Severijn aan in Murcia... waar ze inchecken in hun hotel. Als ze op 15 mei niet terugkomen in Nederland slaat de familie alarm. Op 22 mei vindt de politie de huurauto van het stel... op de plek waar ze hun bij aankomst hebben geparkeerd. Gisteren, 26 mei, vindt de politie in het plaatsje Alquerias dus hun lichamen... Als we gaan zoeken in de citroenboomgaard, achter het huis, vindt de politie twee lichamen begraven in het zand. Een man en een vrouw. Hoe ze om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk, maar het gaat om een geweldsmisdrijf dat staat vast. De vermiste ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn... zijn doodgevonden in Spanje. In verband met de verdwijning van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... heeft de Spaanse politie drie mensen opgepakt. Er wordt steeds meer duidelijk over de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Het zijn een Spanjaard en twee Roemenen. De Spanjaard die is aangehouden is een oud-volleybalbestuurder... melden de Spaanse media. 36-jarige Juan Cuenca-Lorente... Juan Cuenca-Lorente... Juan Cuenca-Lorente Cuenca is een voormalig technisch directeur van CAV Moes. Vrijdag werd een inval gedaan in een appartement in de buurt van Murcia. De politie denkt dat Visser en Severijn vanwege een zakelijk conflict... eerst dagenlang in de flat van Cuenca zijn vastgehouden en daarna zijn vermoord. Let me tell you all the reasons why think you're one of a kind Here's to you The one that always pulls us through Always do what you gotta do You're one of a kind Thank God you're mine You're an angel dressed in armor You're the fear in every fight You're my life and my safe harbor Where the sun sets every night And if my love is blind I don't wanna see the light It's your beauty that betrays you Your smile gives you away 'Cause you're made of strength and mercy And my soul is yours to say I know this much is true When my world was dark and blue I know the only one who rescued me was you Close your eyes Let me tell you all the reasons why You're never gonna 'Cause you're one of a kind Yeah, here's to you The one that always pulls us through You always do what you gotta do, baby Because you're one of a kind When your love puts down on me 2013. Geen buitenspel. Jan, blijft kalm. Ja! Goal! Goal. De, de Belgica! 3 maart. Belgisch voetbalcommentator en sportjournalist... Rick de Saderleer. 89 jaar. De openingswedstrijd in 82 is Argentinië-België. Argentinië uitredend wereldkampioen en... Van den Berg scoort. Daar is hem, Daar is hem. En de zadel stond recht en riep... Goal! Goal! Goal! Goal! Eigenlijk om die Argentijn te kloten. Goal! Goal! Goal! Goal! Dat was dan op zijn Argentijn. Het verwonderlijke aan mijn beroep als commentator dat was dus niet alleen dat ik dus de beste wedstrijden ter wereld zag, maar daar eigenaardig genoeg ook voor betaald werd. 5 maart. A las 4.25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo chávez President van Venezuela Hugo Chávez, 58 jaar. <tiedacht> Echt onverwacht was het nieuws niet, maar dat maakt het verdriet niet minder. De straten van de hoofdstad Caracas stromen vol na het nieuws. Bij het ziekenhuis waar hij overleed tonen zijn aanhangers hun verdriet. Muid, man. De Vicepresident Maduro is door Chavez naar voren geschoven als opvolger. Maar na 14 jaar socialisten aan de macht zal de oppositie proberen die heerschappij te doorbreken. De champagne is ontkurkt. 8 april oud-premier van Groot-Brittannië, Margaret Thatcher, 87 jaar. Deze mensen zijn blij dat Thatcher heen is gegaan. Brixton was in de jaren 80 een bolwerk van tegenstanders van Thatcher. Ze werd er door velen fel gehaat. That woman made my youth a mystery. In 1979 werd ze de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. En dat vond ze een grote eer. Her Majesty the Queen has asked me to form a new administration... And I have en politiek was ze van grote betekenis, niet alleen voor Groot-Brittannië, maar voor de hele wereld, zegt premier Cameron. Well, today is a truly sad day for our We've lost a great prime minister, a great leader, a great Engeland was onherkenbaar veranderd, verbeterd, versterkt als land toen ze aftrad, dan het land dat land wat ze aantrof in 1979 tot toen ze begon als minister-president van, uh, van Engeland. In 1990 trad ze af na elf en half jaar premierschap. We're leaving Downing Street for the last time, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here eleven and a half years ago. Thank you very much. Goodbye. Hey. In. Actrice Jane Stapleton, alias Edith Bunker, 90 jaar. Oh, Archie! Oh, de tv-serie All in the Family werd in de jaren 70 in Nederland uitgezonden door de VP Ro. Edith Bunker was de wat dommige, maar zeer toegewijde echtgenote van de knorrige Archie Bunker, gespeeld door Carol O'Connor. Samen zongen ze de openingstune van de serie. Way Glenn Songs that made Stapleton kreeg voor haar rol drie Emmy Awards en twee Golden Globes. 17 mei, oud-president van Argentinië, Jorge Videla, 87 jaar. Een van de meest beruchte despoten in de Zuid-Amerikaanse traditie van de jaren 70. Generaal en dictator. Een dictator zonder spijt. Hij leidde in 1976 een staatsgreep tegen de regering van Isabel Perón. Argentinië kreeg er een medogeloze vuile oorlog voor in de plaats. Vele duizenden mensen werden gemarteld en vermoord. Tegenstanders werden thuis opgehaald om vervolgens spoorloos te verdwijnen. Sommige gevangenen werden met de zogeheten vluchten boven zee uit vliegtuigen gegooid. In 2010 kreeg Fidela levenslange gevangenisstraf. Vorig jaar kwam daar nog eens 50 jaar cel bovenop wegens babyroof. Tijdens de dictatuur werden kinderen van gevangenen weggegeven aan vrienden van het regime. Jarenlang had hij geprobeerd onder een veroordeling uit te komen. Maar dictator Gorge Videla is als oude man in gevangenschap gestorven. Goedemorgen. Een van de grootste uit de Belgische politiek is overleden. Voor de twee grote gewesten van ons land, voor Vlaanderen en Wallonië, is die autonomie, is dat zelfbestuur werkelijkheid geworden. En het is geloof ik zonder overdrijven een historisch moment in de geschiedenis van ons land. 9 oktober, oud-premier van België, Wilfried Martens, 77 jaar. Martens vormde als premier het land om tot een federale staat... en bezorgde Vlaanderen meer autonomie. Hij was het gezicht van de Belgische politiek. Na zijn premierschap, dat twaalf jaar duurde, koos Martens voor Europa. Maar die zetel gaf hij op na 1999... toen niet hij, maar Miet Smet de eerste plaats kreeg op de lijst. Martens was furieus. Dat is krankzinnig, want mijn toekomst lag natuurlijk in het Europees parlement... Ze hebben mij dus van elke vorm van communicatie uitgesloten. Kaltgesteld in het Duits. Ik noem dat kaltstellen. We gaan je missen, papa, oma, opa. Slaap zacht en onthoud dit. Tot weer zien. 2013 in Geluid op de Radio. Dit is het Radio 1 Jaaroverzicht. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden. Zeggen wij hoe het met de taal staat. Er is zoveel meer aan de hand in de taal. Maar die heb je tabakken. Weertje lang vertoest. Dat halve. Radio 1 krijgt een taalprogramma. Actueel. Informatief. Vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Vanaf 4 januari op zaterdagmorgen om 11 uur. Zo hoor je nog eens wat. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Blijven, De weg naar Sochi gaat via Heerenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in Tielf Herenveen.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 Vanavond Circus 10 over 10 bij de VPRO op Nederland 2. Het fantastische verhaal van de dwergclown Job Kribbe junior. De eerste in zes generaties die niet leuk is. Bekroond met vele sterren en behorend tot mijn beste werk. Circus 10 over 10 VPRO Nederland 2. U heeft nog maar vijf dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.